12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tipkama. Kabinet bereidt pensioenakkoord aan te passen voor lage inkomens. Egypte roept ambassadeur terug uit Israël. En politie schiet mandood in Apeldoorn na melding huiselijk geweld.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 Het kabinet wil het pensioenakkoord iets aanpassen. De korting op de AOW voor mensen die eerder stoppen met werken... wordt verzacht voor de lage inkomens. Aan de telefoon minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Tjepkema. Meneer Kamp, hoe ziet het voorstel van u er precies uit? Nou, We hebben dus al afgesproken in het kader van het pensioenakkoord... met de werkgevers en werknemers... dat als straks in 2020 de leeftijd voor pensioen naar 66 jaar gaat... dat dan de mensen toch de gelegenheid krijgen... om één jaar eerder hun AOW op te nemen. Uh, wat we gaan regelen, en dat hebben we al afgesproken, is dat um, de AOW ieder jaar met 0,6% verhoogd wordt gedurende 15 jaar. Twee andere regelingen worden afgebouwd, maar voor mensen met lage inkomens leidt dat tot, toch tot een verbetering. Het tweede wat we afgesproken hadden, is dat er uh, voor mensen met de laagste inkomens 300 euro net op een jaar extra beschikbaar komt. En wat we nu van plan zijn om te gaan doen, is dat gedurende de laatste drie jaar dat mensen werken, dat ze dan uh, een bedrag extra kunnen sparen. omdat ze wat minder belasting hoeven te betalen. En dat geld kunnen ze dan gebruiken. om uh, de overgang naar uh, de AOW. en eventueel de lagere AOW. als ze een jaar eerder hun AOW opnemen. om die wat soepeler te laten verlopen. Ja, nog, nog even samengevat. als iemand dus van 66 op zijn 65 halen met pensioen wil. dan krijgt hij een korting. daarna ja. de rest van zijn leven. maar u zegt. Uh, als, u, als een werknemer dan de jaren daarvoor. een aantal jaren spaart. Dan wordt dat deels opgegeven? Die ja, kun je die overgang wat soepeler laten verlopen. We hebben een paar dingen al eerder afgesproken om die overgang soepeler te laten verlopen. Uh, dit komt er nu bij en ja, dit kunnen wij doen in de sfeer van de AOW. U moet zich voorstellen dat uh, onze oude dagsvoorziening die bestaat voor een, deel, voor een belangrijk deel uit aanvullende pensioenen die helemaal bestuurd worden door de werkgevers en de werknemers. De overheid is verantwoordelijk voor de AOW en wat wij nu doen is uh, proberen een aantal dingen te regelen uh, voor de AOW. Dat als straks de AOW leeftijd omhoog gaat, dat dan uh, mensen toch in de gelegenheid zijn om een jaar eerder uh, hun AOW op te nee. nemen. Dan hebben ze een korting, maar daar worden ze dan op een aantal manieren wel enigszins mee geholpen. Ja, Nog even terug naar dat spaarsysteem voor die, voor die mensen met lage inkomens. Uh, om hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoeveel geld gaat het eigenlijk?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 Als de een wat meer krijgt, in dit geval mensen met de laagste inkomens... dan krijgen mensen met hoge inkomens krijgen minder. Ja, dat wilde ik net vragen. Waar komt dat geld vandaan? Dat komt dus ja. bij de hoge inkomens vandaan. Ja, zo gaat het. Het is uh, zo dat, je, dat wij ons bij uh, die overgang uh, naar de AOW met name concentreren op de mensen met het laagste inkomens. Als je een hoger inkomen hebt, als je een extra aanvullend pensioen hebt... dan kun je wat gemakkelijker voor jezelf dingen organiseren. Maar ben je afhankelijk van alleen een AOW, dan ben je kwetsbaarder... en dan ben je afhankelijker van de overheid. En die overheid, wij dus proberen dan te zorgen... dat ook voor die mensen de zaak toch op een goede manier geregeld wordt. Ja, en Dan zijn de eerste geluiden uit FNV Bouw niet zo positief. Ze voelen niks voor zo'n spaarsysteem. Zij willen gewoon een fatsoenlijke AOW op 65 jaar. Zegt erop. Nou, het is natuurlijk zo dat uh, als straks de AOW naar 66 jaar gaat... dat we dat doen omdat het nodig is dat mensen doorwerken. Het is gewoon nodig om ons AOW-systeem en ook het systeem van de aanvullende pensioenen in stand te houden. Dat mensen doorwerken tot hun 66ste jaar. Maar er zijn mensen die ervoor kiezen om toch eerder met pensioen te gaan. Nou, dat accepteren we. Ze krijgen dan een korting, maar we proberen hen daar toch enigszins in tegemoet te komen. Dat hebben we al gedaan in het pensioenakkoord. En nu komt er nog wat extra bij. Maar het principe blijft overeind. Je moet als uitgangspunt werken tot je 66ste. En als je eerder met pensioen gaat, eerder je AOW op wilt nemen, dan krijg je een korting. En dat blijft zo. Ja, deze aanpassing, is dat nou echt een laatste poging van het kabinet om het pensioenakkoord nog te redden? Nou, pensioenakkoord redden. Ik denk dat het pensioenakkoord voor de werknemers alleen maar voordelen heeft. Ik heb u een aantal dingen genoemd die uh, gebeuren in het kader van het pensioenakkoord. Als kabinet trekken wij heel graag met de sociale partners op om samen die problemen van de aanvullende pensioenen en de AOW op te lossen.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 tegenover het wegvallen van twee regelingen... dan komt er dus ook niet een bedrag van 300 euro net op een jaar... extra beschikbaar voor de laagste inkomens. En dan gaat het voorstel wat ik net deed, gaat dan ook niet door. Ja, dus ik zou niet weten waarom de, waarom de werknemers daar nou nee tegen zouden zeggen. Dat horen we dan op 12 september als de FNV gaat stemmen. Meneer Sterkamp, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En dan hebben we nu meteen aan de telefoon... voorzitter John Kerstens van FNV Bouw. Uh, goedemiddag, u heeft meegeluisterd. Goedemiddag, ja, ik heb uh, naar de minister genuisterd. Ja, ik, ik zei net al dat u niet zo enthousiast bent over het voorstel... maar nu u zo de minister hoort, wat vindt u nu? Nou, het positieve is dat minister Kamp erkent dat hij nog iets extra's moet doen... voor mensen die op jonge leeftijd beginnen met werken... die zwaar werk doen en niet de hoogste inkomens uh, verdienen. Dat is positief. Dat hebben wij ook als FNV Bouw om gevraagd. Dat is voor ons cruciaal om ja te zeggen tegen het uh, pensioenakkoord. Alleen de regeling waar de minister nu over nadenkt... die gaat de bouwvakker...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 Nou kijk, wij hebben geen discussie over het feit dat we iets moeten doen om de ANW en de pensioenen in Nederland zoals het heet toekomstbestendig te maken. Dat we ook rekening moeten houden met de stijgende levensverwachting van de gemiddelde Nederlander, ook van de bouwvakken overigens. Uh, maar het moet dan natuurlijk wel zo zijn dat dat uiteindelijk een redelijke nieuwe regeling wordt. FNV Bouw is een hele constructieve vakbond. Wij uh, zeggen altijd, de belangrijkste doelpunt wordt in de blessuretijd uh, gescoord. Nou, die blessuretijd is nu aangebroken. De minister wil bewegen, zegt ook dat hij zijn plan nog verder gaat uitwerken. Wij praten daar graag met hem over door, over die uitwerking. Uh, maar de uitwerking die hij nu op tafel heeft gelegd, vanaf de 62 bonus, die is niet goed genoeg. Dat moet hij naar voren uh, trekken. Uh, hij kan uh, ook nog met ons praten over het openstellen van iets wat heet een vitaliteitsregeling. Dat je die daarvoor mag gebruiken. er zijn een heleboel mogelijkheden om mensen die na een leven lang hard werken... na vaak meer dan 40, 45 jaar hard werken, vanaf 65 AW... te willen gaan ontvangen om die tegemoet te komen. Op een manier die trouwens niet alleen FNV bouw wil... maar waarvan ook de Tweede Kamer in meerderheid heeft gezegd... dat hij daar iets voor moet regelen. Ja, maar uh, wat vindt u dan van het dat? Uh, want de vraag is of minister Kamp dat, dat wel wil. Uh, en al, als hij de bonden niet meekrijgt... dan gaat hij terug naar de afspraken in het regeerakkoord. Bent u dan niet nou, veel verder van huis? Dat is wat de minister steeds zegt. Daar moeten we ook serieus rekening mee houden. Dat wetsvoorstel had hij ook al bij de Tweede Kamer liggen. En op basis van het regeren en het gedoogakkoord heeft hij daar ook een meerderheid voor. Inmiddels ziet de wereld er wel wat anders uit. De Tweede Kamer heeft gesproken over het pensioenakkoord... wat door sociale partners en de minister zelf is uitonderhandeld. Hij heeft gezegd dat dat een goede basis is... Om, uh, om dat toekomstbestendige pensioenstelsel vorm te geven... maar dat er nog een aantal punten aan moeten veranderen. En ik denk dat de minister er zelf ook alle belang bij heeft... om tot in die laatste seconden van die bestuurdertijd samen met ons te ja. kijken... hoe hij dat op een manier kan doen die acceptabel is... en leidt tot die fatsoenlijke AW. Nog even heel kort. FNV Bondgenoten heeft een peiling gehouden en uh, blijft veel tegen. Wat wordt het wat FNV Bouw betreft? Nou, dat maken natuurlijk de leden van FNV Bouw uit. Wij hebben vanaf het begin af aan gezegd dat voor ons cruciaal is de mogelijkheid om straks vanaf 65 AW te kunnen blijven ontvangen... tegen een vergelijkbaar niveau aan dat van nu. Ik zeg wel eens, het mag de bouwvakker een pilsje schelen... maar een hele krat is even iets uh, te gek. Hoe dichter de minister bij dat vergelijkbare niveau komt... hoe meer kansen bestaat dat die bouwvakker ook goed zeggen... van hier kan ik ja tegen zeggen. Maar de minister moet dan nog wel even bij die uitwerking... meer doen dan hij vandaag heeft laten zien. Dank u wel. John Kerstens van FNV Bouw. In de Sint-Lambertuskerk in het Belgische Hasselt... wordt morgen een herdenkingsdienst gehouden... voor de mensen die om het leven zijn gekomen tijdens Pukkelpop. De dienst begint om 11 uur. Tijdens het popfestival kwamen donderdag vijf mensen om het leven... toen het noodweer losbarstte. Team festivalgangers raakten zwaar gewond. De toestand van drie van hen is kritiek. Vanochtend is het kampeerterrein van Pukkelpop even open geweest... voor festivalgangers die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers hals over op het terrein... en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Diplomatieke spanningen tussen Egypte en Israël. Egypte heeft besloten zijn ambassadeur uit Israël terug te trekken. Correspondent Sanne van Hoorn, waarom is Egypte zo boos op Israël? omdat er na een aanval op Israël twee dagen geleden uh, incidenten zijn geweest... aan de grens tussen Israël en Egypte. En daarbij zijn volgens Egypte vijf Egyptische militairen uh, om het leven gekomen. En de mogelijkheid bestaat dat dat door Israëlisch vuur gebeurd is. Dat moet uitgezocht worden, zegt Egypte. En tot die tijd uh, trekken we onze ambassadeur terug. Nou ja, dat had Egypte vroeger natuurlijk nooit gedaan. Maar inmiddels hebben ze te maken met de eigen bevolking... die dat vredesverdrag tussen Egypte en Israël eigenlijk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 Een man van 43 uit Apeldoorn is afgelopen nacht door de politie doodgeschoten. De agenten gingen kort na middernacht naar een woning in de stad na een melding van huiselijk geweld. En daar werden ze door de bewoner met een mes aangevallen en agenten raakte daardoor licht gewond. Een van de agenten loste een schot waardoor de aanvaller zwaar gewond raakte. In de loop van de nacht is hij in het ziekenhuis overleden. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd in dat huis in Apeldoorn. Sport. In München-Gladbach zijn vandaag de Europese hockeykampioenschappen voor mannen en voor vrouwen begonnen. Gerard de Groot, um, de EK's dus, uh, maar dat is niet de enige prijs die de teams kunnen willen, Nee, het belangrijkste hier is natuurlijk uh, de plaatsing voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Drie plekken zijn er te verdienen bij de mannen. Je moet dus derde worden, behalve als Groot-Brittannië ook bij die eerste drie zou zitten. Dan is een vierde plaats uh, genoeg, want uh, Groot-Brittannië, hier spelen ze onder de naam Engeland... is natuurlijk al geplaatst voor die Olympische Spelen als... Uh, Organisator in Londen volgend jaar 2012. Bij de vrouwen is het één plekje minder. Daar gaan er twee ploegen die zich hier rechtstreeks kunnen plaatsen in uh, München-Kladbach. En ook daar geldt natuurlijk weer de regel dat als Engeland in de finale komt dan mag je hier derde worden om in ieder geval een ticket voor Londen veilig te stellen. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Nederland speelt op dit moment de eerste wedstrijd. Die is 11 uh, minuten oud en Nederland leidt tegen Azerbeidzjan inmiddels met 1-0 e dankzij een strafcorner van Maartje Pauwen. Azerbeidzjan een van die ploegen die hier uh, graag wil gaan strijden om de topprestaties. Maar ik heb ze nu zo'n 10 minuten aan het werk gezien. En het stelt nog niet zoveel voor. Ze hebben heel veel vrouwen uit Korea gehaald. Die hebben ze aan uh, Azerbeidjaanse mannen gekoppeld. En dan hebben ze de Az Azerbeidzjaanse nationaliteit. En dan mogen ze hier hockeyen. Maar het zijn absoluut niet de beste vrouwen... die in Korea op hockeygebied te vinden zijn. Okay. Op hockeygebied natuurlijk wel. Dus Nederland leidt tegen Azerbeidzjan in de eerste wedstrijd hier met 1-0. Na Rafael Nadal is ook Roger Federer uitgeschakeld op het Masters toernooi in Cincinnati. Nadal ging in twee sets onderuit tegen Marty Fish. Titelverdediger Roger Federer, die de laatste twee jaren toernooi won... ging onderuit tegen de Tsjech Thomas Berdych. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is druk op de weg. Er staat bijna 60 kilometer file. Dus het lijkt daarmee wel een door de weekse dag. Het is te wijten aan wegwerkzaamheden en ook een paar ongelukken... Door een ongeluk vanochtend vroeg staat er nog steeds een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en de afrit Bunschoten, 8 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een lange file tussen Knopend Ridderkerk en Terbrigtsenplein, dat is 7 kilometer. Dat komt omdat er gewerkt wordt op de verbindingsweg met de A20. Dus verkeer richting Den Haag en Utrecht kan ook beter via Europort en via de Benelux-tunnel rijden. Dat is dan over de A15 en de a 4 op de A58 Breda-Tilburg, 4 kilometer bij Ulverhout, Dat komt door een ongeluk de andere kant op, dus richting Breda. De weg is daar weer vrij, maar er staat ook daar nog file. Voorknopend sint Annabos 2 kilometer. Op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch gebeurde een ernstig ongeluk bij Waalwijk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar er staat ook nog wel 3 kilometer file. En er zijn veel mensen op weg naar het strand. En dat is onder andere te merken op de N57 van Rotterdam naar Oudorp. Tussen Briele Noord en Hellevoetsluis, 6 kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten van dit uitgebreide NOS-journaal. Het kabinet is bereid het pensioenakkoord aan te passen voor lage inkomens. En dat gaat dan weer ten koste van de hogere inkomens. Egypte roept zijn ambassadeur terug uit Israël. En de politie heeft in een huis in Apeldoorn een man doodgeschoten... na een melding van huiselijk geweld. Dit is Radio 1.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 Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. We doen verslag van het EK Hockey in München-Gladbach dit uur. En verder hoort u het derde deel van onze serie Luizen in de Pels. Gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. En vandaag praten we met Vasco van der Boon en Gerben van der Marel van het Financiële Dagblad. Sinds november 2007 onderzoeken ze de grootste fraude aller tijden in de vastgoedbranche. Door het Openbaar Ministerie de Klimopzaak genoemd. Eind 2009 verscheen hun boek over die zaak, de vastgoedfraude... waarvan inmiddels zo'n 95.000 exemplaren zijn verkocht. En in 2010 won het duo de JM Brussenprijs... voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Welkom hier. Hallo. Gerben, ik begin even bij jou. Afgelopen maanden stonden de hoofdverdachten... van de vastgoedfraudezaak voor de rechtbank... Jullie hebben dat gevolgd, uiteraard voor het Financiële Dagblad. Wat, wat vond je tot nu toe het meest opmerkelijk aan het proces? Ja, het meest opmerkelijk is toch het, uh, het optreden van de, de twee hoofdverdachten. Dat zijn uh, Jan van Vlijmen. Jan en, uh, van Vee. Jan van de Vee. Sphinx. De Sphinx, zo wil hij zelf niet genoemd worden. Want we moeten hem nageven, hij is uitgebreid gaan verklaren is een, uh, een vastgoedhandelaar uit het uh, chique Heemstede... met een groot landgoed en uh, zeer veel geld op zijn bankenrekening. Uh, en de andere hoofdpersoon is een zekere Nico Vijsma. Dat is de de aangetrouw... paardenstaart. Ja, ook hij ontkent trouwens een paardenstaart gehad te hebben. Dat ja, ze hij paard... alles. Het was maar een paardenstaartje, zei hij. Um, en dat is uh, misschien wel de meest... Opvallende en theatrale figuur. Want die, heeft, uh, ja, die had echt een, een publiek uh, weten te trekken naar de rechtszaal. Uh, er is veel gelachen. Uh, ook door de rechters uh, en de aanwezige belangstellenden hè, van de pers. Maar advocaten. Uh, en die maakte echt een, een grootse entree. Ik begreep dat de paardenstaart, het paardenstaatje, omeniek, oh ziek is, hè? ernstig ziek is. Ja, dus ernstig ziek, dat is wel tragisch. Uh, het, is niet, uh, het is wel zo dat, dat verdachten wel vaker opeens ziek zijn als ze voor de rechter komen. Uh, een terugkerend fenomeen natuurlijk. Mensen kunnen zich niks meer herinneren. En, uh, mm. ja, de, het het, het syndroom. Zou je kunnen zeggen. Uh, ik denk dat het uh, bij Nico Vijsma uh, uh, inderdaad uh, Echt? ernstig is. Uh, hij is niet de persoon ernaar om uh, via de achterdeur uh, een rechtsgang uh, te ontlopen. Vasco, jullie zijn er sinds 2007 mee bezig. Nu, nu heb je zomervakantie gehad. Pas op 19 september beginnen de zittingen weer en moet je het weer volgen. Krijg je dan afkeekverschijnselen in de zomer? Nee hoor, helemaal niet. Um, t, t, t is, uh, ik vind het ju juist wel inspirerend om aan, uh, aan die affaire te denken... terwijl ik op vakantie ben. Uh, er zijn nog heel veel dingen die we uh, uit moeten zoeken. Er oh, je gaat heel... gewoon door op vakantie? Ik blijf er gewoon over door uh, uh, denken. Wat leuk voor je omgeving. Uh, nou, die vindt het wat minder. <laughs> ja. Maar het staat niet stil. Je, je blijft nee, al op vakantie niet te denken. Het is, van, gaan we in dat en het, het is een verhaal in ontwikkeling. Het is een verhaal in ontwikkeling. We denken zelf dat we maar een fractie nog in de peiling hebben... van wat er is gebeurd. En ook de dingen die we wel goed in de smiezen hebben. Die, daar, daar zit nog zoveel nou ja, verhaal achter wat we nog zouden willen beschrijven. We zijn nog steeds nieuwe mensen aan het interviewen over deze zaak. Nieuwe verhalen aan het uitzetten. Nieuw verhaal. Haarlijnen aan het exploreren. Ik word bl ja. blij dat je vakantie voorbij is en je weer. Ja, aan ik de heb er heel veel zin in. Ja. Normaal. <laughs> ja. Voordat we verder praten over uh, jullie werk en en de vastgoedfraudezaak, even een uitleg van wat de vastgoedfraudezaak is en hoe erg die is en we doen dat aan de hand van officier van justitie Thomas Bos. Deze zaak is een enorme, listige, grootschalige en georganiseerde vorm van fraude... waarbij mensen op verantwoordelijke plekken in de samenleving zaten... en die hebben het vertrouwen dat in hen is gesteld, op grove wijze misbruikt. De slachtoffers waren Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds... en bij hen is in totaal voor meer dan 200 miljoen euro aan geld onttrokken. Omdat er mensen zijn omgekocht die op verantwoordelijke posities bij deze bedrijven zaten. Zij hadden toezicht moeten houden op het geld van dat bedrijf en dat hebben ze niet gedaan. Het begon met facturen die werden opgedikt of omspookfacturen. Daar werd geld op betaald waar geen tegenprestatie tegenover stond. Dat was het begin. Later ging het zelfs om hele gebouwen die door de slachtoffers te duur werden aangekocht of te goedkoop werden verkocht. Twee oplettende belastingambtenaren hebben een factuur gecontroleerd bij één betrokken partij... Zij zagen een groot bedrag dat betaald werd en konden niet meteen vaststellen wat de tegenprestatie daarvoor is geweest. Dat vonden zij terecht vreemd. Ze zijn het geldsport terug gaan volgen en zo zijn we bij de hoofdverdachten terecht gekomen. Verdachten hebben het geld geïnvesteerd in meer onroerend goed op hun naam, maar ze hebben er uiteindelijk ook een hele luxe levensstijl op nagehouden. Ze hebben prachtige huizen gebouwd, ze hebben luxe vakanties gevierd, privévliegtuigen gehuurd, mooie auto's, noemt u het maar. Ja, Thomas Bos was dat de officier van justitie. Ik laat het even horen, omdat uh, Jan van Vleemen zelf, de Sphinx, die geen Sphinx genoemd wil worden. Uh, bij de rechtbank uitgebreid aan het woord is geweest... inmiddels ook interviews heeft gegeven. En dan zegt van ja, ik was me er eigenlijk niet van bewust... dat ik iets bijzonder schandelijks deed. Want ja, zaken doen, zeker in de vastgoedbranche... ja, dan, dan, dan geef je wel eens een etentje of uh, weg... of wat horloges of een uh, paardenrace of uh, autoraces in Monaco. Ik was me er eigenlijk niet van bewust dat niet iedereen deed wat ik deed. Gerben, wat is er zo bijzonder schandelijk aan die vastgoedfraudezaak? Nou, dat is toch wel de ontsporing. Uh, hij heeft natuurlijk gelijk. Uh, dat heeft hij ook redelijk kunnen onderbouwen. Dat er een cultuur is in die vastgoedwereld. Uh, zeker in de jaren 70, 80 en de jaren daarvoor natuurlijk ook. Van vetteren, uh, verbouwingen aan je huis. Uh, de, de, de, de, de, inderdaad, een auto cadeau geven. Uh, bij Philips Pensioenfonds uh, in de jaren 80 was een gevleugelde uitspraak rond kerst. Uh, uh, mijn garagedeur staat open. He, er waren er niet één kist wijn uh, werd, uh, bezorgd, maar, uh, maar een uh, groot aantal kisten. Maar wat hier uh, gaande is, uh, wat hier eigenlijk bloot is gelegd, zou je kunnen zeggen, is, um, is de ontsporing. Uh, en die zit hem zowel in de omvang van de vastgoeddeals, het gaat om honderden miljoenen, de mensen namen geen genoegen meer met een horloge van, van 5000 euro, maar het ging om, om hele grote, substantiële bedragen. En um, uh, die cultuur, uh, die eigenlijk ja, in de bij de overheid eigenlijk wel was ingedampt. Hè. Dat was de omkoping is wel wat dat betreft teruggebracht. Het aannemen van reisjes is een stuk minder geworden. Maar precies in de wereld waar die Jan van Vlijmen opereerde... in die vastgoedwereld, is het... In ieder geval, begon het pas? Ja, begon het pas echt, echt goed te lopen. Dan moet je ook bedenken dat die vastgoedwereld... echt vanaf nou, 2005, 2006, deze echt op de top van de markt was. En er ging ongelooflijk veel geld, veel geld mee om. En um, uh, ja, dat is eigenlijk het stuitende. Dat hij jarenlang is doorgegaan... daar waar andere mensen dachten van uh, zo is het genoeg. Uh, het eerste is ook al strafbaar. Hè, want een cadeautje aannemen van boven de 50 euro... en je meldt het niet aan de werkgever... dat kan als uh, het aannemen van steekpenningen worden... aangemerkt door de, rechter, de strafrechter... Uh, maar hier ging het om hele grote bedragen. En ook die beloftes, hè, want dat is een centraal punt in deze zaak. Dat mensen die in loondienst waren, een pensioenfondsdirecteur. Eigenlijk werd verteld van beste pensioenfondsdirecteur, Wil F. Hè, van Philips in dit geval, of Rob L. Ik ga jou schatrijk maken. Maar dat doe ik pas op het moment dat jij uit dienst bent getreden. En ik garandeer je dat jij 10 miljoen gaat verdienen. En dat is een... Ja, een gift of een belofte voor de toekomst is ook uh, smeergeld. En daar draait die zaak om. En dat uh, is eigenlijk nou, het echte grote van deze zaak. Uh, ja, die miljoenen beloftes voor de toekomst. Hè, dat iemand honderd zeg maar, keer zijn jaarsalaris uh, krijgt toegezegd, uh, gereserveerd krijgt. Jullie uh, verhaal, uh, ook de manier waarop jullie het hebben opgeschreven... Vasco spreekt heel veel mensen tot de verbeelding. verbeelding een boek dat 90.000 exemplaren verkoopt, dat is niet gering in Nederland... Er komt ook een toneelversie van het boek met in de hoofdrol Pierre Bokma. Maar er zou ook een film komen. Waar is die film gebleven? Dat weet ik niet. Um, maar dat, uh, ja, goed. We, we zitten hier nu in een studio in Hilversum. In Hilversum uh, zijn de Morens, uh, denken wij, uh, um, ja, misschien soms een beetje anders... Um, dan dan, dan, in, in, in, uh, nou ja, dan in de rest van... De... Uh, van de zakenwereld, geloof ik. Kijk, um, er is. Nou, dat mag ik, nou, hopen. Kijk, ik, ik ga het uitleggen. Ik ga het uitleggen. Uh, er is. Uh, in eerste instantie heeft uh, Reinoud Oerlemans. Uh, uh, juichend. Uh, en uh, zijn enthousiasme voor uh, het boek kenbaar gemaakt. Hè, van uh, Oerlemans van IWORKS. Uh, hij wilde het verfilmen. Het was van maatschappelijk groot belang. Uh, wat we hadden geschreven. En ja, hij um, is. Um, ja, op zijn schreden teruggekeerd. Euh, om, tegenover ons om onduidelijke redenen. En we horen ja, via zijn omgeving wel wat, wat hem euh, mogelijk nou, zou... Namelijk? Ja, euh, euh, hij heeft... Financiële problemen sowieso met zijn eigen bedrijf gehad. Um, en, um, dat, dat is één, waardoor die, die, die, ja, de risico's mogelijkerwijs... de juridische risico's van het verfilmen van het boek... Uh, daar begon die... Uh, ja, voor terug te wordt Hij was bang voor financiële claims uit de vastgoedwereld ja, als hij het deed. Dat horen we uit zijn omgeving. Uh, hij heeft zelf ook ja, heeft veel contacten in de vastgoedwereld. Uh, uh, hij heeft zelf ook belegd in allerlei vastgoed. Nou ja, goed, laten we zijn zakenpartners hem even buiten beschouwen. En ja, toen werd er op een gegeven moment tegen helemaal, ons wie gezegd... Wie zijn zijn tegen Waar ik naartoe wil. En toen werd er tegen ons gezegd als auteurs van het boek... Vasco wil het niet zeggen, Gerber. Jawel, wie zijn ik, de zakenpartis? Nou, ja, ja even voor de dan dan misschien even... De, de, de, ja. Ik denk dat hij wel wat bekende namen in het boek is tegengekomen. Uh, en dat ik denk niet dat hij, uh, dat hij uh, fout vastgoed heeft gekocht, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft wel eens wat vastgoed van Enstra gekocht. Uh, maar hij verkeert ook in Kringen, uh, waar diezelfde mensen, waar het boek over gaat... Uh, ook, uh, ook rondlopen met een boot in Zuid-Frankrijk. Ja, Parerberg, familie Stratmeijer. En die, zullen misschien, Stratmeijer, uh, ja, en, nou, en die zullen misschien hebben aangeraden van... Joh, Weet, doe het nou maar gewoon niet. Hè? Weet je, je weet niet wat je op de hals haalt. Nou, toen en, kwam hij uh, bij ons met, t, met van... Um, um, Jullie als schrijvers van het boek moeten 100% van de juridische aansprakelijkheidsrisico's dragen. Maar hij wilde wel volledige creatieve vrijheid bij het verfilmen van het boek. Dus hij kon van de hoofdpersonen er kon hij allerlei idiote karaktertrekken inbouwen... om het maar een leuke, uh, goedlopende film te maken. En wij zouden daar als auteurs van het boek juridisch aansprakelijk ja, voor hallo. zijn. Dat was gewoon natuurlijk een onmogelijke eis die hij bij ons neerlegde. Uh, ja, dat was uh, bijna een soort sabotage uh, van... van uh, hij heeft, gewoon het zijn eigen uh, film daar zijn filmplan doelbewust om zeep geholpen. Nou nu hebben hij een, uh, mocht een heel ander verhaal van maken en als er klachten uit de vastgoedwereld ja, zouden dan moesten jullie betalen. Ja. Uh, dus dat, dat was niet te honoreren. Dat lijkt me uh, geen zakelijk voorstel. Nee. Goed. Uh, nu is er een, een, een nieuwe uh, producent uh, Paul Voorthuizen en die uh, is van Bernard. Uh, uh, ja. Uh, die, die, die, -serie. Yeah. de schafuit van Oranje. Ja, ja, De schafuit van Oranje. En die willen het uh, gaan verfilmen in een, een korte uh, televisie. Uh, en dat, serie Dat gaat gebeuren? Nou ja, uh, uh, Work waters. in progress. Laten we het zo maar zeggen. Ja. Voor de VPO trouwens. Ja. Oh, dat is geweldig dat is... nieuws. <undergoes> en wanneer zou die film komen? Ja, dat, dat duurt langer. Dat, dat, dat is niet voor volgend jaar. Uh, de theaterversie, uh, daar kunnen we wel van prijsgeven... Dat die, dat die op de planken staat in het nieuwe Lamar. Ik geloof op 3 september 2012, de première. Dus uh, voor de mensen die geen zin hebben om het boek te lezen. Maar het boek lezen is ook heel spannend. Hè? Überhaupt. Je, je begint nu vast over, uh, nou over... Ja, er zijn toch mensen die dan bang zijn voor uh, claims uit de vastgoedwereld... of bang zijn op, op een party iemand tegen te komen die erin voorkomt. Zijn jullie daar bang voor geweest de hele tijd? Dat je enorme financiële claims uit die wereld zou krijgen? We zijn er niet bang voor, we zijn ons wel heel bewust van... Uh, uh, dat nou, nou, op zich reële risico dat je juridisch aansprakelijk gesteld kan worden... voor. Uh, wat je als journalist uh, schrijft over mensen. Maar goed, wij, wij, zijn de, wij zijn het gewend, wij zijn ervaren journalisten. Wij doen uh, het schrijven over financiële affaires, uh, schandalen, dat doen we uh, uh, al heel lang. En we, we weten wel ongeveer tot hoever je uh, kan gaan. Uh, maar goed, het is. Je maakt toetsbaar in je publicaties waar uh, je informatie ongeveer vandaan komt. Uh, uh, anonieme bronnen gebruik je alleen als je het van heel veel verschillende kanten... En, um, we hebben heel veel papieren uh, um, grondstoffen ook kunnen gebruiken. We hebben we grote delen van forensisch onderzoeken van de, de slachtofferbedrijven kunnen inzien. Grote delen van, van het strafdossier. We hebben met heel veel betrokkenen gepraat. Nou, dan weet je wel ongeveer wat je kan maken. En sommige dingen hebben we niet gepubliceerd, omdat we dat ja, niet aan kunnen. Zeg maar. De linkvonden of ja. niet rond hebben nog. Ja. Gerben, stel dat er ooit nog... want jullie zeiden net, we gaan ermee door met de zaak. Vasco in elk geval. Uh, stel, ja, jij gaat naar Amerika als correspondent namelijk. Ja, maar we, gaan, uh, we zijn druk bezig met, een, uh, met vervolgpublicaties. Dus het, is, het boek hebben we ook geüpdatet. Het, uh, het is helemaal bijgewerkt in de 17e druk. Uh, en we zinnen op een, uh, op een, uh, ja, toch een, een uitgebreide vervolgpublicatie. Uh, um, en ja, daar, zijn we, daar zijn we druk mee bezig op het moment. En uh, beloof het belooft heel leuk te worden. Als jullie ooit in problemen zouden komen... hebben jullie wel goede afspraken met de uitgeverijen... met het Financiële Dagblad gemaakt... dat zien jullie dan financieel steunen? Ja, we voelen ons wel, wel gedekt. Dat het, het hebben we natuurlijk van tevoren goed, goed afgesproken. Ja, Mensen kunnen ons natuurlijk altijd aansprakelijk stellen. Het, het belangrijkste wat je kan doen... Um, is een boek uit de handel uh, krijgen. En uh, we hebben het uh, op een gegeven moment uh, in, uh, in, echt in moordentempo gepubliceerd... om dat te voorkomen. Uh, en uh, het vond zo gretig aftrekken... Het was na twee maanden waar er al 30.000, 40 40.000 exemplaren verkocht... Uh, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien was. Uh, en er valt ergens wel eens iets op af te dingen. Misschien dat inderdaad iemands haar niet zo lang was als wij hebben beschreven. Uh, maar uh, uh, ja, over, over het overgrote deel uh, staan de feiten en worden die ook helemaal niet betwist. Ik heb hem destijds meteen gekocht bij de stationskiosk op de Zuidas met uitzicht op dezelfde torenflat waar het allemaal over gaat. En daar stonden ze echt in de rij. Al die bankiers en zakenadvocaten. En het was echt vecht om, om een exemplaar. Ja, leuk. We gaan er straks doorpraten over jullie werk. Vasco van de Boon en Gerben van der Marel... die het boek De Bestsellers schreven... De vastgoedfraude, miljoenenzwendel... aan de top van het Nederlands bedrijfsleven. Maar we duiken nu even aan de hand van een fragment... even dat wereldje rond de Zuidas in. For many companies and offices, Amsterdam is a logical business location. Just outside the city centre, a new, important business centre is rapidly being developed. The Amsterdam Zaudas, where many companies and professionals already feel at home. In the heart of the new location is the Amsterdam Symphony, a Peter brown designed elegant complex of three towers. With een 5-star hotel, modern apartments en state-of-the-art office space. Dames en heren. Wat zich hier achter het doek bevindt is nog een grote verrassing. En de onthulling daarvan zal de officiële start inluiden van de bouw van Eurocent. Ja, we gingen terug naar de eerste steenlegging van één van die gebouwen waar het over gaat. Waar zoveel bij aan de strijkstok is blijven hangen. Het gebouw Symphony aan de Zuidas. Nee, dit, In, dit is Eurocenter volgens mij. Het was maar. Maar. Ja, dit ja, is, uh, uh, uh, Maar goed, terwijl dezelfde partijen. Uh, Philips uh, pensioenfonds die zou het kopen. Bouwfonds uh, die zou het bouwen. Um, het is een drillboren concert. Uh, um, ja, het speciaal voor die eerste paal uh, uh, um, geschreven. Er zaten die helmpjes op en zo. De ja, muziek. en de uh, minister Dekker van Vrom erbij. Ja. Uh, allemaal houten metoten. Maar goed, het, het, is, het is ook zo over de top hè, dat je een, een symfonie um, uh, uh, uh, uh, laat schrijven voor een eerste paal. Uh, uh, uh, en dan met, met drillboren en allemaal. Toestanden, ja. En wie had dat bedacht zo? Een mooi concert ter opening van het pand? Ja, nou, dit is, dit is toch... Uh, de, hier zit een beetje de hand van, van Nico Vijsma, zit hier achter. Omenik? Omenik. Oh, het die, die, die, die, kon, die had wel een aantal hulpjes daarvoor, hoor. Zeer getalenteerde mensen, die, die maakten de hele theatertoestanden uh, van. En die vastgoedwereld, die, die zat er ademloos naar te kijken. En dat was een deel van nou ja, zijn verleidingsmechanismen die erin zetten, um, om samen met zijn neef, uh, Jan van Vlijmen... He, die, die, die hele suffe uh, vastgoedbaronnen uh, in te palmen... en te overbluffen, te intimideren, te verleiden. En dan uh, uit, uit, uit, een beetje te ontregelen. Nou, en dan waren ze eenmaal ontregeld en dan sloegen ze toe... en dan maakten ze een, uh, een deal die eigenlijk uh, niet die kon... Uh, een van de dingen waarvan ik schrok in het boek... is uh, het grote aantal uh, vrienden en bekenden... ook uit de omroepwereld... Uh, die op de een of andere manier ook opkwamen draven... voor allerlei congressen en parties. En, maar, noem maar eens een paar die allemaal in jullie boek voorkomen. Uit de omroepwereld of uit uh, de, de, de... De showbiz, de, de topkoks uit uh, dure Amsterdamse hotels... Ja, nou, het, het was nooit genoeg. Hè. Dus in dat opzicht, uh, de show uh, was eigenlijk belangrijker... dan het, uh, dan het, dan het stukje steen dat, uh, dat werd opgeleverd. Uh, ik moet even naar jou kijken. Uh, in ieder geval het afscheid van Kees Hakstegen werd natuurlijk... en dan denk ik vooral aan de toppers in het Nederlandse bedrijfsleven. Het is de grote man van Bouwfonds. Precies. Uh, uh, Hans Wiegel, want die was daar commissaris. Ja, in de Stopera. En die werd met een koets van Cor van Zadelhof de vastgoed te komen, werd die daar, uh, daar naartoe gebracht. En uh, de halve... Uh, Amsterdamse binnenstad, die, die keek zijn ogen uit wat daar nou gebeurde. Uh, uh, inderdaad, uh, Gijs Scholten van Aschat heeft de hele avond toen aan elkaar ge, ge, ge, gepraat. Uh, ja, eigenlijk, uh, uh, iedereen is natuurlijk in te huren voor dit soort dingen. Uh, en uh, ja, als het maar... Uh, als iedereen? Als het maar te, te overrompelend was... Uh, uh, wat bedoel je ermee? <lacht> Vast komen bedoeld, waarschijnlijk zou jij je ook laten inhuren als je een mooie toespraak hebt gezegd tegen schermen. deze spektakels? Nee, nou goed, Het is een, een debatpuntje waar we, waar we het, tussen Gerb en mij waar we het vaak over hebben. Hij, hij zit nu eigenlijk op het punt van dat hij zegt... iedereen is te huur, iedereen heeft zijn prijs. En ik denk uh, dat dat niet zo is. En ik heb inderdaad mensen meegemaakt uh, rond uh, nou ja, de, de, de fraudeverdachten... die uh, hun knopen geteld hebben. En op een gegeven moment hebben gezegd... hier ga ik niet aan meedoen. Uh, ze kunnen me rijk maken, maar ik, ga, ik, ik, ik, ik laat het lopen. Dus, dus iedereen, um, ja goed, die, ja, ik, ik denk niet dat. Gaan niet is. iedereen is te koop? Dat is een misverstand. Ja, ik denk dat het uh, de werkelijkheid is, is dat naarmate je de prijs verhoogt... Uh, uh, mensen uiteindelijk wel uh, zullen zwichten voor het, uh, voor het geld. En dat is het corrumperende aan geld. Uh, als de bedragen maar worden opgevoerd, dan gaan de meeste mensen wel om. En ik, de, ja, ik geloof vast ook best dat er mensen met een, uh, met een sterke rug uh, rondlopen. Uh, maar dat wordt het natuurlijk steeds minder naarmate je het hebt over... een miljoen, twee miljoen, vijf miljoen, tien miljoen, twintig miljoen... Um, Houdbaar is stand. Hè. Dus wat je veel ziet in dit soort zaken... is dat mensen die kort voor hun pensioen zitten... die zijn kwetsbaar. Dan weten ze, hun baan gaat, hè, ze gaan hun baan verliezen. Nog ze even zijn een klappertje. Ze zijn nog eigenlijk fit om hè, nog twintig jaar leuke dingen te doen. Wil nog even een klapper maken. Aan en de en andere dan, kant kan het misgaan. En dan kan het misgaan. Oh jee, dat is ongeveer mijn leeftijdsgroep. Ja, hou ze maar zo'n worst voor, die, die zo groot is. En, en ik, ik weet zeker dat er, dat er in het bedrijfsleven, in de vastgoedwereld ook, hè, laten we dat ook zeggen, mensen rondlopen die, die absoluut niet hier aan meedoen. Um, maar de verleidingen zijn groot. En het, is, het, het speelt natuurlijk ook wel mee. Als je ziet dat je als pensioenfondsdirecteur of als gemeenteambtenaar uh, bijvoorbeeld naar een vastgoedcongres in Kan gaat, uh, MIPIM, wat dan zo bekend is, en je wordt uitgenodigd op een op een jacht, dan hebben we hebben het niet over een zeilbootje van zes van ton, maar op een jacht van 20 miljoen. Uh, en je wordt gefeteerd met de lekkerste hapjes en, uh, en feestjes en partijtjes en de beste bands worden ingevlogen. Uh, ja, en dan zegt zo'n vastgoedman uh, uh, ik heb vanavond een kajuit voor jou gereserveerd. Blijf je slapen. En dan zeggen ze meestal ja. En dan zeggen ze toch meestal ja. En dan we zijn ze om. We gaan zo naar uh, hockey trouwens. Of, nee, we gaan nog niet naar hockey. Uh, we gaan straks naar München. Oh, we kunnen wel naar uh, hockey gaan. -hockey want uh, hockey speelt ook een belangrijke rol in ons boek. Nou, vertel dat dan nog maar even. <lacht> en wat doet uh, Astrid Joost in het boek heel snel even, Vasco? Oh, dat ben ik uh, vergeten. <lacht> Govert Schilling. Nou, nog een paar. Govert Schilling, ja zeker. Die, uh, die heeft veel over het hele al verteld. En er was een vaste gast uh, op, uh, op de partijtjes van, uh, van Jan en Nico. Uh, omdat ze erg... Nou ja, onder de Om Ingrid, Nico had ook veel met aarde en vuur. Aarde, het en universum en de, het sterrenstelsel. Ja. Hoe zijn jullie op het onderwerp gekomen, Gerben? Ik geloof dat jij van jullie duo begonnen bent met het onderzoek. Hoe kwam je erop? Ja, dit is een, een zaak die uh, natuurlijk in alle stilte eigenlijk al heel lang liep. Het onderzoek van de advocaten, hè, want dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk... het tegenonderzoek dat ze hebben gedaan. Daar zie je dat die Belastingdienst eigenlijk al in 2004, 2005... die mensen op het spoor is en eigenlijk aan kleine draadjes begint te trekken. En eigenlijk ook die Belastingdienstambtenaren... Allerlei onderzoek laat doen terwijl ze eigenlijk al vermoeden dat er corruptie in het spel is. Dan gaan ze eigenlijk zoeken, ze daar de randen op. Want mag je die bevoegdheden wel gebruiken terwijl je strafbare gedragingen vermoedt? En ja, de jaren dat het in stilte liep met telefoontaps, ook met afluisterapparatuur. Moet je je voorstellen dat hotelkamers werden behangen met, uh, met afluisterapparatuur... met camera's waar die fraudeverdachten zijn gefilmd en zijn opgenomen. Dat hebben de FIOT gedaan en de e ja, Economische Controlledienst. Ja, dat speelde allemaal in stilte af. En het is zo dat in, de jaar, in het jaar 2007, het moment van de invallen... toen begon op een gegeven moment in de vastgoedwereld... begon wel het gerucht rond te gaan dat er iets gaande was... een groot, grote omkopingszaak. En toen zaten wij op het vinkentouw en ik moet zeggen... Wij werden gealarmeerd door een persbericht, maar toen we eenmaal dat binnen zagen komen... toen hebben we meteen alles uit onze handen laten vallen... en hebben we van de hoofdredactie toestemming gekregen om dit tot de bodem uit te zoeken. Zag het Financieel Dagblad en de hoofdredactie het meteen zitten, Vasco? Want je zei daarnet, zo'n krant loopt een zeker risico van juridische claims, financiële claims. Ik kan me voorstellen dat zeker een Financieel Dagblad dacht... Wij moeten ook nog langer uh, met de vastgoedwereld wereld zee. Ja, uh, de krant uh, die, die zag het meteen zitten, omdat we eigenlijk vanaf het begin af aan vrij veel nieuws uh, hier boven water kregen. Kijk, het was, was een heel cryptisch persbericht waarin het Openbaar Ministerie uh, de, de zaak wereldkundig maakte. Uh, allemaal anonieme slachtoffers, anonieme verdachten, wel een hele grote zaak. En het was allemaal, ja, het was eigenlijk prijsschieten voor ons. En de ene openingkrant, maar de andere openingkrant haalden we hieruit. En uh, nou ja, Dus dat was, was eigenlijk geen punt van discussie voor de hoofdredactie... om ons uh, door te laten gaan. Ik praat straks door met Vasco van der Bonen en Gerben van der Marel... over de vastgoedfraude en hun boek daarover. Maar eerst de hockeydames in München Gladbach, Gerard de Groot. Ja, de hockeydames van Nederland spelen vandaag... hun eerste wedstrijd van het Europees Kampioenschap. Twee tickets zijn er hier te verdelen, te winnen... voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. En als... Engeland zich plaatst voor de finale, dan is ook de nummer drie hier geplaatst. Dus er komen er twee bij van Europa. Engeland heeft ze natuurlijk als organisator van die spelen al geplaatst. En de eerste hobbel voor Nederland, Azerbeidzjan is geen probleem. Het is rust op dit moment. 35 minuten gespeeld en Nederland leidt inmiddels met 5-0. Jazeker, 5-0. Vier strafcorners waren er raak. Twee voor Maatje Paume, één voor Willemijn Bos en één voor Kim Lammers. Nederland heeft dus in die beginfase van die wedstrijd bij de eerste zes strafcorners... alle drie de kanonnen in werking gezet en... Die hebben Maatje pauwen twee keer Willemijn Bos en Kim Lammers ieder één keer gescoord. En het vier, vijfde doelpunt was een velddoelpunt van Kim Lammers. Zij heeft er dus ook twee in deze wedstrijd tegen Azerbeidzjan. Dat heel, heel weinig voorstelt. Nederland leidt dus bij de rust. De eerste wedstrijd van het Europees kampioenschap met 5-0 tegen Azerbeidzjan. Radio 1. Argos. En u luistert naar de zomerserie van Argos Luis in de Pels... over onderzoeksjournalisten in Nederland en hun vak. We praten vandaag met Vasco van der Boon en Gerben van der Marel... schrijvers van de vastgoedfraude en verbonden aan het Financiële Dagblad. Wat was jullie samen... Hoe werken jullie als duo? Wat deed jij, Gerben? Wat, wat nou, deed Vasco? Wij deden allebei wel, wel fraudezaken. Uh, meestal schreven we over uh, ja, toch de beurswereld... Um, en langzamer aan, uh, je, wat je ziet is natuurlijk dat de beurswereld steeds ietsje schoner wordt. Hè? Dus er allerlei wetgeving en toezichthouders die daar veel strakker op zitten. Maar die vastgoedwereld was ongelooflijk moeilijk om daar nou eigenlijk boven water te tillen in uh, journalistieke verhalen wat gaande was. Dus dan heb je ook wel een duo nodig. Dan heb je wel een duo nodig. En uh, uh, ja, wij zijn wel aan elkaar gewaagd. Uh, we hebben de nodige ruzies gehad uh, over vastgoed. <laughs> over onze waar hadden jullie ruzie over? <laughs> en hoe is het weer goed gekomen? Uh, nou ja, ja, dat blijft eigenlijk continu doorgaan: een beetje strijd. Het is, het is niet, uh, niet, niet, geen haantjesgevecht, het is niet wie, wie, wie, wie het beste is, maar wel strijd van ja, hoe, hoe pak je iets aan? Discussie, debat. Uh, moet je dit, uh, door, uh, deze lijn door uh, uh, akkeren? Moet je, je je pijlen richten op die persoon of op dat bedrijf? En dat, is, dat, dat gaat uh, soms uh, op hoge toon. Dat, dat, dat, dat kunnen we goed, dat is, dat is, uh, daar hebben we helemaal geen. Met Wie dat was het Pietje Precies? Maar meestal is er een Pietje Precies in zo'n duo. Nee, ja, de rollen die wisselen uh, vaak. Kijk, er zijn mensen die... Uh... Uh, er bronnen die het prettig vinden om met mij te praten en uh, minder een klik met Gerbe hebben. Er zijn bronnen die uh, meteen uh, een klik met Gerbe hebben en een bloedhekel aan mij hebben. En zo, ja, dus die, wij wisselen ook vaak van, van, van positie. En wie is de schrijver van jullie twee? Want dat wordt ook altijd gevraagd aan duos. Wie, wie schrijft uiteindelijk? Wie zit er uiteindelijk achter de laptop? Ja, we hebben dat, dat hebben we echt uh, gewoon afgewisseld. Ieder een hoofdstuk beginnen en dan vervolgens overpakken van de ander en weer helemaal onder handen nemen uh, en dan controleren op feitelijke onjuistheden, op tendentieuze zinnetjes. Hè, want dat is heel belangrijk. We proberen telkens, hoe spannend het boek ook is... of tenminste, het verhaal ook is... we proberen toch net even op de rem te staan soms. Uh, we hebben er ook wat dingetjes uitgelaten... waarvan waar, je waar, waar, waar, waar, waar, toch te veel de privacy schendt... van de mensen waar het over gaat. En daar moet je wel erg alert op zijn bij het schrijven van dat een klok. boek. Ik vind Gerbe de betere schrijver... Ah, wat lief van je. En van wie kwamen al die.? Je ja, toch de sappige details over, over, over, over de ja, die komen dus Van Calvarsco, en... natuurlijk. <laughs> Ik schrijf het op. <laughs> Hij haalt Jij je. hebt het allemaal gevonden. Nee, dat, dat, dat zoeken we samen uit. Dat, uh, ja. Ja. Maar wie heeft die voorkeur voor ja, roze zelfs... balletten, spannen, spannende, langbenige dames... in Argentijnse restaurants in de ja, maar, Haagse binnenstad? Het, het, het, het, het echte antwoord daarop is, is dat de vastgoedwereld dat zelf maakt. He, die maken er een fantastische show van en, en praten er ook over. En dat is, weet je, die mensen houden van een, een geintje en een grapje en een, en, een luxe. En, en als het maar... Als het maar ja, groots is, als ze maar meetellen in de grote wereld. En dat, dat, dat, dat maakt dat het verhaal. Het schrijft zichzelf, ja. Jullie zijn uiteindelijk met de eerder vandoor gegaan... zoals de JM Bussen, Br Brusselprijs voor het beste journalistieke boek in Nederland. Maar de concurrentie lag op de loer, Want de Volkskrant had ook een duo erop gezet. Ja, zeker. De, de, we hebben in 2007 2008 mooie nieuwsverhalen gehad. Uh, maar we hadden goede concurrentie inderdaad van de Volkskrant. Uh, twee, uh, twee hele goede journalisten die uh, fantastische primeurs boven water haalden. En in de latere fase dan zie je ook dat, uh, dat de mensen die wij ons boek beschrijven. Uiteindelijk kiezen ook om een interview te geven. Uh, en dat, uh, dat, dat hebben ze niet bij ons in het Financieel Dagblad gedaan, maar dan kiezen ze duidelijk een ander medium. NRC Hansblad heeft uh, zowel Jan van Vlijmen als Nico Vijsma gehad. Volkskrant had Nico Vijsma ook. Um, en uh, ja, wat zo mooi is aan dit verhaal is dat er zoveel betrokkenen zijn met zoveel deelbelangen dat, dat het wel heel goed mogelijk is ook om in gesprek te komen, als je maar blijft aandringen. En uh, ja, Eigenlijk, uh, ook de Telegraaf heeft de, zaak, uh, de strafzaak goed gevolgd. Het onderwerp krijgt de aandacht die het ook verdient. Want het is, het is niet een... een een individueel fraudezaakje die, die helemaal op zichzelf staat... het is echt een, een, een maatschappelijk probleem. En in dat opzicht is het ongelooflijk belangrijk... dat we niet alleen staan met het boek... Hè, maar dat ook de televisie-nieuwsuur erop zit. Uh, maar hadden en, jullie wel iets van, ondanks de concurrentie... en andere media die ermee bezig zijn... wij zullen het boek schrijven, wij zullen de bestseller schrijven? Ja, ja nou niet ook... de bestseller. Uh, dat, was, dat was helemaal geen vooropgezet plan natuurlijk. Uh, ik ja, een uitgever zou willen dat je dat van tevoren kan bedenken... wat een bestseller wordt. De eerste druk was geloof ik... 1500 exemplaren. Het was een verhaal wat we wilden schrijven, wat we moesten schrijven. En daar hebben we inderdaad wel ja, een, een grote nervositeit gehad. Van, uh, uh, is het volkskrant-duo misschien ook met een boek bezig? Dus even die... over dat volkskrant-duo. Ja. Rijn Rengers en John School die waren namelijk vorige zomer te gast... in dezezelfde serie Luister in de Pels. En die vertelde toen over de manier waarop zij Nico Vijsma, Omeniek, interviewde. We belden aan bij, bij Omeniek... Nico Vijsma. En uh, uiteindelijk kwamen we bij zijn huis terecht. Moesten we eerst onze schoenen uittrekken. Naar binnen. En daar ging hij tegenover ons zitten. Uh, gehurkt op een stoel. Hij is vrij klein. Hij ging iets hoger zitten. Hij had een zwart kostuum aan. Hij uh, zijn zonnebril, heeft hij eigenlijk ook altijd op. Maar die lag nu op tafel. En hij ging proberen ons indrukwekkend aan te kijken. Hij had zijn, zijn, uh, zijn, zijn, zijn blouse helemaal open gedaan. Maar wij zaten op bank en we keken elkaar aan. En moesten ons in het lachen. En toen had hij in de gaten dat alles wat hij daarvoor bij mensen probeerde... namelijk intimideren, dat werkte niet bij ons. Vond hij te gek. Uh, en toen begon hij op het uh, einde ook nog over zijn voorkeur voor jazz... Uh, en existentialisme. Uh, en ik dacht, nou, het is gewoon een beatnik. <laughs> reng Rengers en John School van de Volkskrant waren dat over oom Ja, het is toch een pittoreske man, Gerben. Ja, het is de meest kleurrijke figuur in, het, in deze zaak. Het is een, uh, inderdaad ook een man waar mensen in zich inderdaad door geïntimideerd voelen. Uh, he, daar waar uh, deze twee journalisten daarom moesten lachen zijn anderen in, in tranen uitgebarsten. Uh, het is wel zo natuurlijk dat Nico veel uh, van zijn... Uh kracht had verloren op het moment dat hij ontmaskerd was. Uh, op het moment dat deze journalisten bij hem aan de deur stonden. Uh, ik denk dat mensen echt uh, met recht kunnen zeggen... Dat ze, het, uh, dat ze het heel moeilijk hadden met deze man. Die zich liet omringen door mensen met uh, bodyguards, zou je kunnen zeggen. En echt dachten dat ze, dat ze een hele zware jongen tegenover zich hadden. De andere kant is, is dat hij... Nico Vijsma enorm sympathiek is en uh, een soort spirituele figuur... die je continu probeert te ontregelen en aan denken zet. Spirituele en, figuur, maar wel eentje met bodyguards soms. Mm -hmm. Voelde jij je wel eens geïntimideerd tijdens het werk aan dit verhaal, Vasco? Nee, helemaal niet. En, uh, um, ik denk ook dat die show die uh, Nico Vijsma opvoert... Uh, ja, in de rechtszaal zag je ook uh, hoe... Ja, hoe oppervlakkig het eigenlijk is. Hoe, hoe, op een gegeven moment zijn mensen ook uitgelachen. In eerste instantie gaan de officieren van justitie... en zelfs de rechters moeten om uh, omen Nico lachen. En uh, na drie van die optredens, ja, dan houdt het op. Dan, uh, he, de, de, dan merk je dat hij eigenlijk nergens serieus antwoord op geeft. Alle probleemvragen duikt. Uh, ja, en dan, dan, dan, dan, dan zie je dat hij betovering, die, die magische kracht van hem, dat het uh, eigenlijk ook maar vrij beperkt is hoor. Een van de dingen waar de Volkskrant-collega's uh, vorig jaar over vertelde was dat die vastgoedmensen eerst een beetje raar tegen hen aankeken, omdat ze gewoon in uh, slobbertrui en spijkerbroek aankwamen. Terwijl die vastgoedmensen kennelijk altijd keurig in het pak gaan en een stropdas aan hebben. En hoe deden jullie dat? Kleden jullie je om van tevoren? Of? Um, Vasco? Nou ja, uh, soms wel. Uh, je, je, je, moet ook, uh, ja, je, je moet zelf ook een beetje toneel uh, kunnen spelen. Maar uh, ja, nou goed. de, de eerste keer dat, ik bij, bij, dat we bij Cor van Zadelhoff waren... was het ook meteen van, uh, wat is dat nou in een spijkerbroek? Ik Cor liep, van Zadelhoff, ome Cor. Ik, eh, ome Cor, <laughs> ik liep dan in spijkerbroek. En het is later, uh, ja goed, de, de, de, is het een running gag geworden... iedere keer als we hem weer ergens tegenkwamen van... Uh, ja, heb je nou een pak aan? Begin je te leren? Uh, nou ja, het, is, ja, het zijn uh, die vastgoedmannen. Dat is, uh, dat zit helemaal in hun. Ik vind het als, als, als mensen toch nou, wel zijn. dat is een van de, de dat leuke dingen he, van de, Het eerste wat ze doen is een body check bij een onbekende uh, gesprekspartner. Even een hebben, geven. Even kijken of, of je tegen een stootje kan. En uh, dat deden ze inderdaad ook bij, bij ons en kennelijk ook bij uh, de, de, de, de, het Volkskrant-duo. En als je tegen dat stootje kan, dan, uh, gaan, ze. dan gaan ze verder. En het, is ook, het zijn ook leuke mensen, Gerben. het is wat je zegt, want uh, ze durven er vooruit te komen. We hebben gewoon met mensen op een, uh, op een uh, terras gezeten die zeiden... ja, natuurlijk heb ik die mannen omgekocht. En zo ging dat. En dan gingen ze het in geuren en kleuren vertellen. Uh, het zijn vaak zelfstandige ondernemers, hè, dus die toch uh, uh, niet in... meestal niet in loondiensten, het zijn niet zulke bange mensen. En wij hebben in het verleden veel bankiers geïnterviewd... en mensen van effectenfirma's. Ja, en die verschuilen zich altijd achter hun baas. En dat is nou iets wat deze mensen niet doen, uh, die vertel het gewoon. En, en zelfs na het verschijnen van het boek... Uh, ja, worden we eigenlijk wel met, met redelijk wat respect behandeld. Uh, ze vinden het allemaal wel vervelend. Maar ja, zolang je je werk een beetje puik doet... En, uh, dan, uh, dan, ja. dan vinden ze het ook wel prima eigenlijk. Uh, en Ze durven de strijd, uh, strijd wel aan. En dat, dat siert die mensen. Uh, leuke gesprekspartners. We hadden het er al even over. Jan Kleim heeft uiteindelijk wraak op jullie genomen... door midden in het proces, vlak voor de zomervakantie... een paar hele grote interviews aan anderen te geven. Namelijk aan... Leer de winter in uh, Elsevier Magazine, lang, lang verhaal, en ook aan een journalist van NRC Handelsblad hadden jullie toen de smoor in van dit is ons verhaal. Hij had het bij ons moeten doen, Gerben. Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, wij hebben ze, ons na nou, die fase dit jaar echt geconcentreerd op. Uh, laat nou het Openbaar Ministerie ook eens bewijzen. Hè, wat ze in het vooronderzoek hebben beweerd. Hè, wat, en wat gaan die mensen nou zelf zeggen. als ze straks voor de rechter staan? Uh, en dat die die lui tussendoor nog eens interviews gaven... misschien wel om de rechtsgang te beïnvloeden. Uh, dat heeft ons eigenlijk niet zoveel uh, gedaan. Uh, het is wel zo dat de Nou, ik heb wel met... lopen vloeken, hoor. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, maar goed, Gerbe is wat uh, sportiever uh, van aard. Uh, maar ik, uh, ik, ik, kan, er, uh, ik kan, kan dan echt lopen vloeken... als uh, iemand waar je jarenlang uh, in in geïnvesteerd, geïnvesteerd hebt... en zit ja. te bedelen... en je hebt uh, op alle mogelijke manieren geprobeerd... en je hebt er eigenlijk iedereen om hem heen heb je al lang twintig uh, keer gesproken en zelf duikt hij steeds voor je en als hij dan uh, toch nog even snel um, um, um, ja, zijn verhaal bij een ander medium doet dat vind ik, ik vind het ook niet handig van ze ik we, we, we hebben er zoveel over geschreven, waarom zouden ze een faal niet bij, bij, bij ons doen? Dus ik kan daar wel een, een vloek over slagen. Leon de Winter was weer kwaad op Jan van Pleimen dat hij niet had verteld dat hij ook in de NRC zou staan. Hè? Die heeft daar expliciet ja, over geschreven. Ik voel me belazen. Dan, die dan, zie, dan zie je eigenlijk dat, dat, uh, dat ze nog steeds door aan het gaan zijn met zaakjes doen. Hè? Zelfs met journalisten zijn ze aan het wielen en aan het dealen. Nou, ja. Slotvraag in al, al onze afleveringen van deze serie is steeds. Verandert het nou wat? Werk je daar je pletter aan zo'n zaak? Wordt de wereld er nou eerlijker van? Uh, kun je misstanden wegnemen met onderzoeksjournalistiek? Of? Ja, en nee. Ik denk dat, uh, dat die vastgoedwereld. Uh, want toen het boek verscheen, uh, toen had iedereen zoiets van ja, is dat dan nodig? En klopt het nou allemaal wel wat erin staat? En ze hebben er echt hun lessen uit geleerd. We, we, we doen ook veel spreekbeurten in de vastgoedwereld. En daar nou, dan merk je toch dat de jongere generatie echt een stuk kritischer uh, is, uh, nee, uh, ja, mensen zijn natuurlijk toch deze zaak weer vergeten. En wat je ook ziet, die pensioenfondsen, die hadden hun hoofd al lang al gestoten. Het is al de zoveelste keer dat zo'n pensioenfonds wordt leeggeroofd door zakenpartners. En uh, ja, dat is eigenlijk niks nieuws. En uh, je zal zien over vijf of over drie of over vijf jaar, dan is, zijn mensen deze zaak weer vergeten. En uh, ik denk dat het uh, ongelooflijk belangrijk is dat, uh, dat kranten en uh, televisieprogramma's, media in het algemeen, Capaciteit blijven vrijmaken om dit soort zaken tot de bodem uit te zoeken, uh, maar of je echt de wereld ermee verbetert, Pascal, kan. Het je wat schelen of je met onderzoeksjournalistiek de wereld een beetje verbetert? Nee, dat maakt mij niet uit. Um... Het gaat, het, het, het, wat mij drijft uh, is, is uh, ja, de verwondering. Uh, beschrijven wat, wat je tegenkomt. En je kan ook verwond, die verwondering kan je ook hebben... dat je nu met deze klimopzaak, met deze vastgoedfraude... dat je in wezen precies hetzelfde soort uh, fraude bij de staart hebt... als uh, de ABP-affaire van een kwart eeuw geleden. Is precies hetzelfde. Zelfs voor een deel dezelfde uh, uh, betrokken bedrijf als Philips Pensioenfonds. Dus ja... Uh, over twintig jaar schrijf ik met veel plezier weer een nieuwe serie verhalen... over een nieuwe uh, vastgoedfraude... waar opnieuw het Philips Pensioenfonds bij betrokken is. Maakt mij niet uit. Het moet wel vastgoedfraude zijn, dat wel? Nee hoor, het mag ook een andere fraude zijn. Langjesfraude. <laughs> Gerben, is het voor jou een missie... Want het heeft veel werk gekost. Of gewoon een klusje en nu, nu door naar Washington. Nou, het is, het is zeker geen missie. Um, uh, het is wel zo dat we ook hopen dat ja de gedupeerden, de, de, de pensioengerechten... Het is de, New York trouwens, hè? niet Washington. Het, het wordt New York inderdaad. Um, uh, uh, dus dat is... Nou ja, totaal iets anders dan, uh, dan de vastgoedfraude. Maar wat we wel met z'n boek behopen... is dat mensen zich bewuster worden wat anderen met je geld doen. En dat die pensioengerechten van Philips... Uh, die hebben totaal niet doorgehad wat die bazen, die directeuren... nou aan het doen waren. En we hopen ook uh, dat die uh, dat boek zullen lezen... en dat die ook meer voor zichzelf durven op te komen. Want daar gaat het vaak mis. Dat, dat die, want aan die toezichthouders, die commissarissen die er zitten... daar heb je vaak niet zoveel aan. Kom voor jezelf op. En dat is ongelooflijk belangrijk. Vasco, even persoonlijk. Uh, Gerben gaat naar Amerika nu als correspondent voor het Financiële Dagblad, jij blijft hier. K -k kan je zonder Gerben? Uh, ja, uh, ik heb ook heel veel dingen geschreven uh, eerder zonder Gerben... maar ik zal hem enorm missen. En zoek je een nieuwe duopartner op de krant of ga je alleen verder? Dat, dat, ja, dat, dit valt niet zomaar te regelen. Dat, dat moet groeien. En je hoopt dat het Financiële Dagblad bij nieuwe onthullingen achter je... Als het echt duur wordt, hè? we hebben het daarover gehad, die Reinhard Oerlemans, die zwichten. Als het financiële dagblad nou echt onder druk wordt gezet van dit gaat ons veel te veel geld kosten. Kies het financiële dagblad dan voor de vastgoedwereld of, of voor Vasco? Ja, nou kijk, ze vinden het, natuurlijk het, het, het belang van uh, dit onderwerp, van, de, van deze affaire... vinden ze zo groot dat ze, uh, de, de krant die durft daar wel risico's in te nemen. Kijk, wij dragen als krant het uh, bedrijfsleven een warm hart toe, hè? dat is duidelijk. Het zijn ook onze adverteerders, het zijn onze lezers. Maar mensen die, die dat, uit het bedrijfsleven, die, die, die weten ook dat je een schoon bedrijfsleven moet hebben. Want anders... Uh, uh, ja, Anders kan je er niet mee door. En, uh, uh, of het nou strafrechtelijk allemaal bewezen wordt, dat weten we niet. Uh, maar wij willen onethisch handelen binnen die top van het bedrijfsleven... aan de kaak stellen. En dat is in het belang uiteindelijk van die bestuurders... en mensen die daar, uh, die daar werken. U hoorde, Germant van der Margel en Vasco van der Boom. Schrijvers van de vastgoedfraude. Volgende week alweer de laatste aflevering van Luister in de Pels. Dan met Jurie Boom van de Groene Amsterdammer... Hij was onder andere mee met de soldaten in Oeroeskan. Dank jullie voor dit interview. Graag gedaan. En nu een heel goed weekend. Dit is Radio 1.